...voor met het NOS-journaal. Bij een explosie in een moskee in de Afghaanse hoofdstad Kabul zijn veel slachtoffers gevallen. Er zijn zeker drie doden gevallen, maar gevreesd wordt dat dat aantal nog oploopt. De explosie vond plaats tijdens het avondgebed in het gebedshuis. Het exacte aantal slachtoffers is nog altijd onduidelijk. Veiligheidstroepen onderzoeken het incident. Ondanks de claim van de regerende Taliban dat ze veiligheid in het land hebben gebracht, worden geregeld aanslagen gepleegd, meestal opgeëist door terreurbeweging Islamitische Staat. De politie heeft woensdagavond rond kwart over elf een waarschuwingsschot gelost. Dat gebeurde tijdens de arrestatie van twee verdachten in de Rotterdamse wijk Charloes. De personen werden aangehouden nadat er een melding binnenkwam over een man die met een vuurwapen op straat liep. Na de arrestatie vonden agenten twee zogenaamde Blasters. Dit zijn speelgoedwapens waarmee balletjes op basis van water en zetmeel kunnen worden afgeschoten. Het is een trend op TikTok om daarmee op voorbijgangers te schieten. Ook in het tweede kwartaal is het aantal verleende vergunningen voor het bouwen van woningen ver achtergebleven bij de cijfers van vorig jaar. Nederland komt met woningnood en het kabinet wil de bouw van nieuwe woningen versnellen. Voor de te bouwen woningen die afgelopen tijd een vergunning kregen, zal het nog even duren voordat ze bewoond kunnen worden. Het duurt volgens het CBS ongeveer twee jaar voordat een woning na de vergunningverlening wordt opgeleverd. Er woedt een grote brand bij een houtverwerkingsbedrijf in Venray. De brandweer is uitgerukt met groot materieel en verwacht dat het blussen nog uren kan duren. Het is de tweede keer in een maand tijd dat de onderneming kampt met een zeer grote brand. Inmiddels is de rookoverlast nagenoeg niet hiel, dat zegt de brandweer. En er was niemand in het pand aanwezig en er zijn ook geen gewonden gevallen. Het is nog onduidelijk hoe het vuur is ontstaan. Het weer: vannacht lossen de laatste buien op en het wordt in de loop van de nacht vrij helder. Er kan regionaal nog wat mist ontstaan, lokaal kan het zich teruglopen tot rond de 100 meter. Morgen loopt de temperatuur op naar 22 graden aan zee tot 26 graden in het oosten. Dit was het NOS Zin in Zandvoort? Zin in Zandvoort? is zin in ZFM. Met nu de nacht. En zomerheers. Zomerheers. ja.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 You're close, I bet. Do FM, hoor je nu overal, hoor je nu overal, ieder enmaal weer. Zie je FM Schoon!